Middernacht, het is zondag 2 september. Renate Evers met het NOS Journaal.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 In Cambodja is een van de oprichters van The Pirate Bay opgepakt. Het is een zweet van 27 die op een internationale lijst van gezochte personen stond. Internetgebruikers kunnen via links op The Pirate Bay muziek, films en software downloaden. En daarbij worden vaak auteursrechten geschonden. De zweet werd in 2009 in zijn eigen land veroordeeld en ging in hoge beroep. Maar de uitspraak wachtte hij niet af. Hij verdween naar Cambodja. De man die gisteren om het leven kwam door een bosbrand in de buurt van Marbella is een Duitse van 54. Gisteren werd gemeld dat het een Britse toerist van 78 was. De autoriteiten in het gebied hebben niet bekendgemaakt waardoor het lichaam verkeerd was geïdentificeerd. En ook over het lot van de doodgemelde Brit is niets bekendgemaakt. Het Witte Huis heeft na lang aandringen van journalisten en bierliefhebbers de recepten van het huisgebrouwde bier bekendgemaakt. De perschef van het Witte Huis zette ze op internet. Op een filmpje is te zien hoe de presidentiële koks bezig zijn met brouwen. Een paar weken geleden kwam naar buiten dat Obama een eigen brouwerij heeft, maar tot nu toe wilde hij niet vertellen wat de ingrediënten van zijn biertjes waren.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 En er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat tussen Waardenburg en Afritkerk-Driel... drie kilometer file door wegwerkzaamheden. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk... en knooppunt Terberechtseplein twee kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN. Politieke nachten in de overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. Ja, tot aan de verkiezingen ontvang ik hier elke zaterdagavond een politicus of een politica. Ja, en 12 september komt dichterbij, dus het wordt steeds spannender. Zeker voor de partij die deze keer in de Kamer zit. Ze zitten er natuurlijk niet met z'n allen, maar ze staan hoog in de peilingen. Ze kunnen de grootste worden, hoewel. De laatste peilingen gaven weer een beetje een terugslag. Ik heb het natuurlijk over de SP. En het is niet de lijsttrekker Emil Roemer, want die is vandaag in Boksel, Maar ik heb het wel over de nummer twee van de lijst SP. En dat is niet zomaar iemand, dat is een, een vrouw. 33 jaar. Kortom, een enorm politiek talent. Ik heb het over Renske Leijten. Zij zit hier achter achterkamer 108... Nou ja, echt een, een, een politiek talent voor de toekomst van een, de Tweede Kamer voor ons land. Misschien wel minister, wie je dat zeggen. 33 jaar, daar staat ze. Hallo. Hallo, goedenavond. Ik ben Patrick. Goedenavond, kom binnen. Ja, dankjewel. Uh, ja, ik sta net, eigenlijk, ik bedenk het me net, uh, je bent 33? Ja. Wanneer ga je met pensioen? Nou, dat weet ik niet. Het <lacht> ligt er ook heel erg aan de keuzes die gemaakt worden op 12 september en in verdere verkiezingen. Er zijn partijen die gaan naar de 70, zoals de VVD... Het zijn partijen die zeggen, nou, doe toch eerst maar eens uh, rustig aan. Dus ja, dat is uh, heel... Maar, maar ik wat, weet denk niet. Je? wat denk je? Geen flauw idee. Maar ik moet ook zeggen dat ik daar helemaal niet mee bezig ben. Echt niet? Nee. Nou, dat is toch een issue van jullie partij? Jazeker, maar ik denk dat net als iedere andere dertiger... dat je nog bezig bent met andere dingen in het leven. Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Want uh, ja, wij zijn natuurlijk BNN, jongerenomroep... Uh, in dit programma kijken wij ook altijd uh, naar de toekomst. En uh, ja, de toekomst is voor jongeren belangrijk. Zeker. Maar ook uh, voor 30-jarigen hun pensioen. Ze denken zeker. er niet over na, maar het is wel een enorme issue. Ook hun AOW-leeftijd. Uh, dus ik dacht bij mezelf, nou, ik moet het zeker aan jou vragen. Want jij moet toch een, een toekomstbestendige visie hebben wat dat betreft. Ja, nou, het lijkt mij in ieder geval heel erg belangrijk... dat mensen met een zwaar beroep er ook nog tijd krijgen... om nog te genieten van een oude dag. Heb jij een zwaar beroep? Um, ik klaag er niet over, maar het is... Het, het is fysiek niet zwaar, maar soms ook wel uitputtend. Maar het is iets wel, je bent wel veel onderweg en bezig, ja. Volgens, Volgens mij is het heel zwaar. Um, nou ja, goed, ik, ik zal je zeggen... Uh, ik, af en toe zucht ik wel eens als ik weer donderdagavond om half twee thuis kom. Of omdat ik ergens een debat heb gehad. Maar aan de andere kant, het is ook wel relatief vrij. En het is wel ook een hele eer om te doen. Uh, als ik uh, s ochtends... Uh, op tijd eruit moet, omdat ik ergens... Uh, een dag mee kan lopen in de zorg. En ik dan de hele dag met iemand praat over... hoe kan het ook beter? Gewoon echt meelopen. Hè. Geen bestuurders. Geen powerpoints. ja Dan uh, komen we wel heel gemotiveerd weer thuis. Maar de politiek in... Het... ja Ik hoor het van veel mensen. Het is zwaar. Het moet toch een roeping zijn? Ik denk dat als je geen overtuiging hebt... of als je niet uh, ja, echt gemotiveerd bent... dat het dan wel... Uh, dat het dan niet lukt. Dat denk ik. Want... Waar komt jouw, jouw roeping vandaan, jouw motivatie vandaan dan? Ja, dat is een vraag die veel gesteld wordt. En ik denk toch uit heel veel verschillende bronnen. Nee, maar ik stel hem omdat uh, uh, jij ook bijna, nadat je een jaar in, in Den ja. Haag zat... hebt gezegd van nou, als het zo moet, ik kap ermee. Ja. ja, ik verveelde me te pletten. Je verveelde je? Ja, ja ik, uh, we hadden uh, 25 zetels gehaald, 2006 bijna zes jaar geleden. En ik werd als, woord, of als voorzitter van de jongeren ook nog... Uh, woordvoerder jongerenzaken en studenten. En ik had heel veel voornemens, dit wil ik op de agenda zetten, dat. En dat kon ik ook, want je kan schriftelijke vragen stellen... je kan met een voorstel komen. Maar voordat dat dan op de agenda staat, er een debat over is... of antwoorden zijn van een schriftelijke vragen... ben je gewoon drie, vier, vijf weken verder. En uh, ik verveelde me gewoon... Dus ik weet nog wel dat ik toen zoiets had na een jaar van... jongens, ik wil graag iets doen, maar volgens mij is dit niet de, de meest effectieve plek. En uh, toen heb ik een lang gesprek gehad met Jan Marijnis en Agnes Kant. En toen, hebben we, toen vroeg zij aan mij, wil jij dan debatten doen over de thuiszorg? En dat was net de gemeentelijke thuiszorg, dat de WMO, dat is allemaal heel technisch. Maar dat wilde ik eigenlijk wel. En daar kon ik me ook in vastbijten. Wat is dat dan? Meelopen, uh, studeren, wat ligt eraan... T, nou ja, Welke keuzes kun je maken? Uh, nou ja, dat greep me wel. Het, ja. maar, maar was alleen de traagheid waar jij je aan ergerde... of waren er ook nog andere zaken? Ja, nou ja, dag? in het begin dacht ik echt... joh, we gaan ook zaken doen. Als je een goed voorstel hebt, dan uh, tellen de argumenten. Um, we hadden een debat over uh, jongeren... Jonge, jonge kinderen eigenlijk... die op straat uh, s'avonds om tien uur, elf uur, twaalf uur... nog overlast veroorzaken. Um, en mijn ouders werken allebei bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ik ken veel jeugdhulpverleners, dus ik, wat kun je nou doen hè? als ze acht zijn en ze terroriseren de buurt? Ja, dan moet je toch bij de ouders wezen. En als die ouders het niet inzien of het niet begrijpen, hoe kun je dan een stap verder doen? Dus ik had gezegd, dan moet je toch de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. Omdat zo'n kind eigenlijk ook in zijn ontwikkeld beperkt wordt. Dus die ouders moeten hulp accepteren. Nou, in dat debat viel iedereen over me heen. Alsof ik voorstelde om al die kinderen uit huis te plaatsen. Nou, dat is helemaal niet aan de orde. Dus ik dacht echt, nou ja, het zal wel een heel slecht voorstel zijn. En twee maanden later kwam uh, uh, de heers Ballin en Rauwvoet met het voorstel... van, nou, om die overlast dan terug te brengen. Gaan we dat toch maar doen via de Raad voor de Kinderbescherming? En onder toezichtstelling zoals dat heet. En toen was ik echt met open mond. Toen dacht ik echt, hè? Maar twee maanden geleden kon dat niet. En toen, ja, toen liep ik dus binnen bij Marianne Langkamp en Agnes Kant, en die zeiden echt... ja, nou ja, welkom in Den Haag. Dit is hoe het gaat. En ik dat was ook wel een deceptie. Enorm? Ja. Maar hoe heb je die overwonnen dan? Um, nou ja, je leert ermee dealen. Um, je weet hoe de hazen lopen. En het zelf niet te veel doen. Dat, dat zijn toch ook wel dingen... Maar je hebt dus geleerd om met al die teleurstellingen om te gaan? Ja. Kijk, op het moment dat je een debat hebt... bijvoorbeeld, hè, we hebben jarenlang gestreden voor die thuiszorg... Um, en dan ben ik weer. Ja, dat snap ik. Maar wacht, wat ik wil die... weten is: uh, zit ik dan hier eigenlijk met iemand die vaak teleurgesteld is en dat heel de tijd probeert te overwinnen? Ja, nou ja, je, je, in Den Haag bouw je wel een dikke huid op, ja. Er wordt ook. Nou ja, dat voorstel weer van: op het moment dat je met mensen actie voert, waar kregen, ik kreeg wetten aangenomen in de Eerste Kamer, het politieke handwerk, een initiatiefwet, terwijl het ministerie het. En de, de regering het echt niet wilde. He, Veldhuizen van Zand lag echt dwars. Ja, en op die dag uh, was uh, Brinkman stapte op bij de PVV. En uh, dan krijg je dus sms'jes van journalisten... sorry, we doen er niks mee. Ja. Want iedereen brengt dan dat ene verhaal. Ja. En nou ja, dat is dan wel even slikken. Dat je jarenlang strijdt met mensen... en dat je het voor elkaar krijgt. En dat dat dan, dat dan wegzakt. En dat is toch ook wel zonde. Maar ja, aan de andere kant, de mensen met wie ik het heb gedaan... die weten het wel. Maar dan moet jij omgaan dus met uh, al die teleurstellingen en met het uh, politieke spelletje Val niet van de bank. Nee, hè? dit is een uh, witte bankje. Ja? Ja? Ik ga even in een andere hoek zitten. Zo. Ja, het is wankel. Hè? De politiek is altijd wankel. Ja, ja. Um, maar, maar wat houdt jou wel op de been? Waar haal jij wel de vreugde uit om in uh, Den Haag te functioneren? Nou, daar niet te veel zijn. Uh, debatten zien, uh, uh, weten dat debatten uh, dat het daar niet gebeurt dat het gebeurt in de voorbereiding. Uh, bellen. goh Ik zag voorstel dat jullie dat en dat willen doen. Zullen we dat samen doen? of uh, uh, Mensen motiveren. Uh, er komen heel veel mensen langs met een probleem. Kun je dat oplossen? En dan denk ik ook vaak mee van... hoe kun je misschien zelf initiatief nemen? Uh, ga eens bij die partij lobbyen. Nou, en als ik dan die partij iets inhoor brengen waarvan ik weet dat mensen bij mij zijn geweest... en dan vind ik dat nu natuurlijk te gek. Want dan kan ik zeggen, hey, zullen we dat eens samen uitwerken? Uh, maar ik zeg, geef vaak het advies, joh, het is goed dat je bij de SP komt. Ik wil je wel helpen, maar probeer nou ingang te krijgen bij een regeringspartij. En dan vind ik het ook prima als een regeringspartij met die veren mag pronken, als we dan naar een stukje dichterbij zijn. Maar is dat leuk? Ja, dat is wel heel leuk. Om mensen zelf ook in beweging te brengen en ze te adviseren. En als dat dan lukt, is dat heel gaaf. Maar jij bent ook de politiek ingegaan omdat je dingen wilde veranderen. Ja, je wilde verder een, gaan. Maar dit is een manier van ook veranderen. Maar jij was eentje, als ik, ik, ik, ik, ik las veel over je. Ja, je wilde grote sprongen maken, ja. ze stappen vooruit. Maar ja. dit, dit zijn hele kleine ja, verbeteringetjes. Ja. Het is niet uh, de grote visie, uh, je grote passie. Nee, maar dat heeft natuurlijk ook gewoon alles te maken dat je oppositiepartij bent. Kijk, ik zie het parlement echt als middel. Uh, niet als een doel in zichzelf. Dat gebeurt, het gebeurt daar ook. Hè? Het risico als je op die vierkante kilometer in Den Haag rondloopt. is echt dat je gaat denken dat dat de wereld is. Ja. Dat het daar gebeurt. Maar de problemen zijn heel anders. De oplossingen worden heel anders over gedacht. Daarom is het zo belangrijk om er ook zo meer mogelijk te zijn. En om dus op werkbezoeken te gaan. En dan nou, liefst, liefst niet met de powerpoints en de bestuurders aan de lunch. Dus gewoon echt zo min mogelijk in Den Haag zijn. Dus eigenlijk je kop in het zand steken en zoveel mogelijk vluchten. Uit nee, je het, kop in de samenleving steken, dat zou je het dan moeten noemen. En, en het werkt echt hoor. Ik vind het ook veel, dat is ook echt heel leuk. En dan, ik denk dat je dan ook je rol als volksvertegenwoordiger... Volksvertegen, ook goed waar kan maken. Dat je ook in discussies met mensen kunt zeggen van... ja, sorry, dat vindt u een oplossing, maar dat ga ik niet verpleiten. Dan moet u naar een andere partij... Daar staan wij niet achter. Of dat je je laat overtuigen door mensen... omdat je ziet van, hé, hey, dit werkt wel op deze manier. Maar want wat is dan jouw talent? Want uh, je, je was eerst negende op de lijst. en Nu ja. tweede. Je bent ja. gewoon de kroonprinses van de SP. Ja. Wat is jouw politieke talent? Um, nou, ik denk dat... Uh, nou ja, ik, ik zal... Uh, uh, Volksvertegen, als, als, volksgezondheid, hè, zorg, welzijn en sport, dat wat ik doe, zal ik goed gedaan hebben. Hè, de, de, de partij heeft zich daardoor vertegenwoordigd gevoeld. Nou, dat, ik vind dat als je iets doet, moet je proberen zo goed mogelijk te doen. Uh, ja, en ik vind het een eer dat ik op twee sta. Maar ja, ik, dat, het is heel lastig om te zeggen wat de overwegingen zijn geweest van anderen. Maar uh, de vorige keer bij de verkiezing was ik nummer vier. Uh, eerste vrouw. En toen had Emiel aan mij gevraagd... toen was ook vlak na het afscheid van Agnes... dus zat ik er ook behoorlijk doorheen. Um, toen dacht ik ook van ja, weet je... als je zo persoonlijk ook onderuit kan gaan... en dat dat dus blijkbaar is... dat nou ja, de, de persoon zo belangrijk is... om hoe een partij blijkbaar over het voetlicht komt... Ja, wil ik dat nog wel? Ik was heel erg, er waren ook verkiezingen, dus ik was ook heel erg aan het twijfelen van ga je dan wel door? Toen wilde je weer opstappen? Nee, het, was, het is een moment waarop je een beslissing neemt. Omdat nee. je, ja, ben je beschikbaar op een lijst. En Emiel heeft toen uh, echt een beroep gedaan op uh, meerdere van ons in de fractie. Van jongens, we moeten het nu gaan doen. Toen heb ik gezegd, oké, okay, ga ik het doen. Toen vroeg Emiel, wil jij nummer twee zijn? En toen heb ik nee gezegd. Omdat ik, uh, nou ja, niemand had het begrepen. Dan was ik niet nummer twee geweest omdat ik het goed heb gedaan, maar omdat ik vrouw was. Dus toen heb ik gezegd, nou vind ik niet logisch. Toen werd ik nummer vier, na nou, Jan de Wit en Harry van Bommel... veel bekender ook van ons. En le het leuke mechanisme was toen dat ik dus naar debatten ging... en dat er werd gevraagd, hé, hey, wie is eigenlijk die nummer vier? En dat het dus niet meer dat stigma van vrouw was. Dus dat het nu, ja, nou ja, als ik op nummer zes had gestaan... of op nummer zestien... Ja, maar op, nu ben je wel van vier naar twee gaan en ja. nu accepteer je het wel. Waarom? Ja, ik denk dat, me, dat uh, het voor mensen veel logischer is... Uh, he, de journalistiek zal het niet geduid, zal, heeft dit niet geduid als... oh, dat is omdat ze vrouw is. Nee, dat komt omdat ze de afgelopen twee jaar ten opzichte van Schippers... wij ja, Schippers en ik uh, uh, hebben forse debatten gehad. Het ging ergens over, het ging over de inhoud. Uh, en ik, ja, dan ben je zichtbaar geweest. Dus het, was, het is nu logischer voor mensen. Je zegt, ik vind het een eer om op twee te staan. Hoe voelt dat? Nou, ik realiseerde me wel, uh, dit wordt uh, uh, een, een fikse verkiezingstijd. Dus gaat ook uh, ja, het wordt heel belangrijk dat ik het goed doe. Um nou ah ja, daar heb ik me wel op voorbereid. En uh, uh, na één jaar uh, politiek wilde je, was je al zo geërgerd... en moest je omgaan met teleurstellingen, toen wilde je al weg. Uh, met het aftreden van Agnes Kant vertelde je net... van, ah, toen zat ik er ook doorheen. toen hebben ze je ook moeten overtuigen om te blijven. Uh, hebben ze je nu weer moeten overtuigen? Nee. nee waarom deze nee. keer niet? Nou kijk, die keren wilde ik niet per se stoppen met politiek... maar twijfelde ik aan, is het parlement wat? Hè? Uh, want ik kan me niet voorstellen dat uh, ik niet bezig ben met mensen in beweging krijgen om de wereld te veranderen. Hoe dan ook. Uh, wat ik hierna ga doen is sowieso... Weet je niet... Uh, maar ik kan me dat niet voorstellen. Alleen de vraag, mijn vraag was heel erg. Is dat parlement dan de plek? Nu heb ik, heb ik echt ja gezegd. Omdat ik zoiets had van. Uh, luister. Ik heb nu vijf en half jaar. Want dat was toen ik het besluit nam. Vijf en half jaar echt het idee gehad. Dat ik in een windtunnel stond. Maar ik heb heel veel geleerd. Het is gewoon ontzettend zonde. Om die ervaring. Mijn netwerk. De kennis weg te gooien. Um, nou en ik heb ook toch ook wel lol in. Want los van de irritatie. Toch? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Anders kan je het ook niet. Uh, een goed debat voeren. Nou, over nadenken. Hoe ga ik met goede vragen. Ja, maar, maar iemand... je, het is veel meer. Je zegt. Ja, heb ik er toch wel lol in? Dus na alle ellende en de twijfel en uh, onzekerheden. En je Ja, uiteindelijk heb ik er ook wel ergens plezier. Ik neem maar... toch aan. Ik doe mijn werk gewoon puur omdat ik het ontzettend leuk vind. Nou ja, maar de afgelopen jaar uh, hebben we. Ik heb die twee wetten aangenomen gekregen, wat natuurlijk mm -hmm. heel bijzonder is geweest. Vond ik ook een heel bijzondere ervaring om in de Eerste Kamer dat te mogen verdedigen. Namens de Tweede Kamer sta je dan, hè. Dat is echt heel bijzonder. Um, maar er zijn toch ook in de afgelopen tijd ook wel een aantal voorstellen aangenomen gekregen. En dat je denkt, oh ja, ik word toch wat handiger in meerderheden uh, vinden. Want in het begin dacht ik dus, nou ja, argumenten tellen. Dus nou, niet zo gek doen. Waarom moeten we dat nou achter de schermen doen? Ik vind eigenlijk nog dat het veel opener zou moeten zijn. Maar ja, het werkt zoals het werkt. Dus natuurlijk bel ik de dag van tevoren of een week van tevoren van Gojo. Uh, hoe, hoe, wat gaan jullie voorstellen in het debat? Kunnen we samen iets dus doen? Dus je bent veel beter op je plek. En je snapt het spel nog beter. Ik gebruik het spel ook meer. Ja, nee. ik ben het beter gaan begrijpen, maar ik kan het ook beter toepassen. En daardoor vind je het ook leuker? Nou ja, dan krijg je dingen voor elkaar en ja. dat is prettig. Nou, en het is, weet je, het is, het volksvertegenwoordiger zijn is gewoon wel heel bijzonder. Dat vind ik echt. Ik krijg ontzettend veel mail, telefoon. Mensen die het niet goed vinden, wel goed vinden. Maar dat motiveert ook. Dat, dat je nou ja, mensen een stem kunt geven. En zijn er dan nu nog dingen waar je, je aan ergert? Wat was bijvoorbeeld het laatste... waar, waar je echt groen en geel aan hebt gehad? Nou, nu in de verkiezingscampagne... vind ik het heel erg storend... dat er gewoon echt... Uh, Nee, die bangmakerij nu uh, gaande is. Uh, verkiezingstijd is juist een mooie tijd waarin je je eigen verhaal kunt vertellen. Welke kant je op wil met zorg, arbeidsmarkt, pensioenleeftijd. Uh, maar er wordt zoveel bang gemaakt. En niet alleen door politieke partijen. Uh, met uh, meer half of hele waarheden of hele of halve leugens, hoe je het dan ook maar zeggen wil. Uh, maar ook gewoon door windjes, weet je uh, Die gisteren zegt, uh, ja, de SP maakt het land failliet. Nou, het CPB zegt van niet. We zegt dat we ook toekomstbestendig zijn en dat we de vergrijzing aan kunnen. We maken alleen andere keuzes. Maar dan denk ik wel, ja, zo'n baas, uh, baas van bazen. Uh, de democratie telt uh, 12 september. En uh, misschien moet je erover nadenken waarom wij zo groot worden. Want er zit ook een boodschap in van de samenleving. Maar dan is het uh, bang maken. En dat vind, ik wel, dat vind ik eigenlijk wel heel erg. Ja, maar het is ook natuurlijk in campagnetijd... dit hoort er ook bij, snap je? Dus, uh, Wintjes zegt dat om een stelling te poneren... zodat jullie weer uh, daar in kunnen ja. gaan. Weet je, dat is ook heel duidelijk laten zien... Voor, nee, waar, waar zitten de verschillen? Ja hoor, het gaat ook ergens over op 12 september. Dat is, uh, absoluut, is absoluut iets te kiezen. Ja. En ik vind ook, als je gewoon kijkt naar die doorrekeningen... van het Centraal Planbureau... Uh, mensen worden gek als je met cijfers uh, uh, smijt. Maar eigenlijk krijgt iedere partij... Uh, slechte en goede punten. Mm -hmm. Maar voor iedere partij wordt ook heel erg duidelijk... dat het in principe kan, maar dat het gaat om de keuzes die je maakt. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Dat zien we nu niet in de debatten terug. Ik wou net zeggen. Maar, um... Wanneer zie ik dat dan terug? Ja. Want, niet, ik, ik, want, want hoe heb jij uh, bijvoorbeeld afgelopen debat ervaren... bij Genevel van de Brink afgelopen donderdag? Ik was heel blij dat het uh, uh, toen het ging over de zorg en over Europa... wat meer ging over wat willen de partijen en over de inhoud. Waar kijk je naartoe? Ik vond nou, het eerste vond ik echt tussen Rutte en Samson... vond ik eigenlijk op een gegeven ogenblik. Van, met de cijfers. Maar ik zie de... dus helemaal geen uitwisseling van ideeën eh, of visies. Ik zie gewoon een, een wedstrijdje wie kan het beste debatteren. En ik ja, zit ook veel ja. meer te kijken naar iets van... oké, okay, op welke mensen stem ik niet? Ja. In plaats van wie ga ik wel stemmen? Ja. Ik word er echt gek van. Ja. Nou ja, kijk, dat je nu uh, je eigen visie neerzet... en dat ten opzichte van een ander doet, dat is verkiezingstijd. Dat je uh, he, dus de tijd dat je uh, elkaar mogelijk kan overtuigen, dat heb je toch meer ook met debatten over lopende dossiers. Uh, nu is uh, al die verkiezingsprogramma's zijn vastgesteld, is dus partijdemocratie aan de grond, ligt eraan de grondslag, behalve bij de PVV dan. He, de partijen en mijn leden hebben wijzigingen aangebracht en dan kun je niet opeens veranderen. Nee, maar is het verkiezingstijd of is het gewoon een wedstrijdje wie het beste kan debatteren? Ja, je, moet, je moet je wel heel goed presenteren, absoluut. Dat is steeds belangrijker geworden. Ja. Absoluut. En ja, als je even een blackout krijgt of uh, nou ja, van je stuk gebracht bent... Uh, zoals bij Miel uh, gebeurde zondag. Nou, ja, dan zie je wat er gebeurt. Het wordt dagen geanalyseerd. Ja. En dan lig je opeens op een hele, nou ja, niet, niet prettige manier in het oog van de storm. Daar kom ik zo nog even op. Maar uh, eerst wil ik je iets laten horen. We hebben natuurlijk ook een soort van uh, vraag in de politieke overnachtingen. En deze uh, komt, die is uh, voor jou, speciaal voor jou, okay. uh, van de heer Buma van het uh, okay. CDA. Die heeft die uh, vorige week uh, gesteld. Dus zet de koptelefoon op. Ja, doe ik. En, uh, uh, nou. zit beetje... Oh, zit hij in de war? Zit hij ja, de... nee, ik heb hem ja. los. Techniek, hè? Ja. Komt hij. Renske, ik heb de volgende vraag aan jou. Uh, wie vind je eigenlijk beter? Emiel Roemer of Jan Marijnissen? En als ik nog heel stiekem een tweede vraag mag stellen, ben ik ook eigenlijk wel benieuwd wie nou de baas in de partij is. Is dat de fractievoorzitter in de Tweede Kamer of is dat jullie partijvoorzitter? Nou, <laughs> dat was de heer Buma voor jou, Renske. Ja. Nou ja, de baas in de partij zijn uiteindelijk de leden. Uh, we hebben een zeer democratisch georganiseerde partij. Uh, maar uh, het, het, het beeld wat graag geschetst wordt dat Jan Ruinis zoveel te vertellen heeft, dat mocht hij willen. Uh, Jan uh, is een zeer, uh, kan zeer inspirerend zijn, heeft veel ideeën. Maar die trekt toch aan als... de touwtjes? Nee, nee, dat is echt niet zo. Nee, als het, als het gaat over zaken in de fractie en dingen die geregeld moeten worden... dan, dan doen Emiel, Ronald en ik dat gewoon eigenlijk. Uh, en als het gaat over partijzaken, hoe, hoe, wanneer moeten de posters er zijn in de afdelingen... Nee, maar... dan doet Hans van Heining het. Nee, maar... Jammerijnissen wordt toch voor alles wel gepolst? Nou, als ik iets doe, ga ik echt niet Jammerijnissen polsen. Die ziet toch wel een beetje de lijn uit? Nee, maar dat is, dat is echt niet zo ik weet dat Emiel en Jan goed contact hebben. Nou, dat is prima, uitstekend. Dat lijkt me heel erg logisch. Ik denk dat Buma met zijn voorzitter, hoe heet ze die aardige vrouw? Peter. Ja, Peter. Rut omdat hij daar ook contact mee heeft, overleg heeft. Dat Diederik Samson in het Ik denk niet dat Peter om zoveel impact heeft op het CDA als dat Jan Marijnis heeft op de SP. Maar als je kijkt naar de afgelopen tijd en ook het laatste congres over het verkiezingsprogramma, is Jan niet. Eens, maar Jan is heel. Ik bedoel, Jan nee, maar is, maar is natuurlijk SP. Nee, maar ik snap best dat je dat graag. Ja, Jan is SP, natuurlijk. Ja. Maar het is echt niet zo dat we alles bij hem voor moeten leggen. Sterker nog, um, dat was ook niet zo toen hij fractievoorzitter was. Uh, en we hebben een enorme. Uh, zeker in de fractie, uh, regel van je, je doet het zelf, je denkt na. Als je een fout maakt, nou, dan hoor je het wel. En als je twijfelt, dan overleg je. Hm. En je hebt dus, dus je hoeft niet, als je vragen stelt... het eerst langs allerlei mensen voor stempels te doen... wat in andere partijen wel gebruikelijk is. Dat is bij ons eigenlijk niet zo. En dat ik bijvoorbeeld als woordvoerder op jongerenzaken iets op de agenda wilde zetten, daar hoefde ik echt geen toestemming voor te Dus Jan Marijnissen doet maar wat. Dat is eigenlijk gewoon een beetje gewoon een erebate. En Jan, Jan, Jan moest iets nee, doen maar we, en die hebben we voorzitter <laughs> gemaakt. En nee, uh, maar voorzitter... Uh, Voorzitter zijn is ook heel belangrijk. Maar als Jan een idee heeft, dan wordt het ook gewoon voorgelegd... aan het partijbestuur, aan de partijraad. En als die zeggen, nou, dat gaan we niet doen, dan doen we het niet. Dat kan het voorstellen van mij en met Jan. Nee, en wie vind ik beter? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Uh, er is geen kwestie van beter. We hebben nu, uh, we hebben nu uh, onze Emiel. En uh, ik vind dat Emiel het goed doet. Um, en je, ik vind niet dat je mensen moet gaan vergelijken en afzet. Ze hebben allebei pluspunten en minder goede punten... Maar... Je, kan, je kan toch best kiezen? Nee, maar ik vind dat Emiel het goed doet. Ja. Ik vind Emiel ook heel prettig als leider. Ja, wat zijn dan de pluspunten van Emiel? Nou, die probeert echt wel de neuzen alle kanten op te krijgen. En uh, als er nog bijvoorbeeld een voorstel is... wat nog niet helemaal lekker ligt in de fractie... omdat we er veel over discussiëren, dan zegt hij... nou, dan gaan we nog eventjes uh, verder uitwerken... en dan komen we erover terug. En dan is het niet, uh, nou, dit is het besluit klaar. Uh, dat kon Jan nog wel eens doen... Uh, zo kent, Jan ook, kent iedereen Jan ook wel. Maar Emiel is nog veel meer van: Oh, nou, hier is nog niet iedereen klaar voor, daar komen we hier nog op terug. En dat vind ik eigenlijk wel heel prettig. En wie vind jij persoonlijk leuker? Ik kan met Emiel wel beter. Ja? Ja. Hoe komt dat? Want je bent toch opgevoed nee. door Jan Marijnissen? Nou, ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat we in de, de, de, de, dezelfde lichting in de Kamer kwamen. Uh, ja. De, de, de, ik, weet je, ik zit niet in de politiek om per se vrienden te maken. Maar ja, de een ligt je wat, wat meer dan de ander. Maar ik kan het allebei goed hoor. En waar, waar moet Roemer nog aan werken volgens jou? Nou... Ik denk dat het heel goed is dat hij gewoon... Uh, zich de kop niet gek laat maken. Dat hij uh, nou ja, wat minder gespannen is voor een debat. Wat dat betreft kan hij nog wel wat leren van jou. Jij laat je kop niet meer gek maken. Nee, maar je kan ook heel gespannen zijn, hoor. Ja, maar jij laat je niet gek maken, volgens mij. Nee, maar dat doet Emiel ook niet. Dat is... dat. dat... Maar goed... Het is natuurlijk ook een spannende tijd. Er wordt veel van je gevraagd. Uh, hij ging uh, vandaag uh, Boksmeer in... en dan uh, zijn er iets van dertig... Draaiende camera's, waaronder journalisten uit Japan. Ja, ja, er komt wel iets op je af. Dus maar ik dat heb. Dat wil je nog, toch? Ik heb het nog wel iets makkelijker, denk ik dan Emil. Ja. Ja. Nou, hier zitten. Nee, dat is ja. ik zal. Maar ik duik even snel, dat doe ik ook altijd. Daar ben ik dan weer goed in. Uh, wil jij nog wat drinken? Ja, doe maar een witte lemon, of zo. Een witte lemon. Ja, die heb ik hier. Uh, uh, ik heb namelijk een plaat voor jou uitgekozen ook. Nee, nou, ook. Ben benieuwd. Ja, nou, het is volgens mij uh, een plaat die. Uh, Hopelijk, uh, Emiel heeft gedraaid voor jou toen hij jou, uh, toen die jou uh, uh, koos. Dus ik zou zeggen, zet oh. maar weer uh, je oh. telefoon op. Dan gaan we luisteren naar Joe Jackson. seen too much action and every time i look at you you'll be who i want Het was uh, Joe Jackson met uh, Be My Number Two. En uh, ja, die draaien we voor uh, de nummer twee van de SP, Renske Leijten. Uh, is het zo gegaan? Heeft Roemer je zo gevraagd? Nee, nee, nee, zeker niet. Ik ben gebeld door Jan de Wit. Goh, uh, we gaan morgen met uh, de lijst uh, naar partijbestuur. En uh, we dachten, jou ja, op nummer twee, wil je dat? En toen zei ik, nou, oké, okay, dat zal ik doen. Nou, oké, okay, dat zal ik doen. <laughs> nou, misschien, je... heb ik gezegd, misschien heb ik het anders gezegd. maar het was Heb je niet gezegd, ik... ja, te gek, ik sta op twee. Zilver, te gek. Nee, zo is het niet gegaan. Echt niet? Nee. nee. Ik, ik, weet je, er was een vraag, ben je beschikbaar? Ja, ik ben beschikbaar, wil je door? En dat was eigenlijk... Dus maar het... wat timide allemaal. Ben je niet zo van, oh, dat moet ook gevierd worden ook. Um, nou, ja... Mijn man die had dat wel, van uh, we moeten, hier moeten we toch wel even proosten, dit heb je toch wel mooi voor elkaar geboekst. Dus ik had en beter nou, je man uh, kunnen aanbieden. <laughs> dat, dat kan natuurlijk altijd. Ik weet niet of die komt. <laughs> nee, maar het is, uh, het is niet zo dat het met een, uh, een nummertje... en een verzoekje is gegaan van Emiel. Nee. Maar waar, waar, kan, je, kan je daar niet van genieten? Bedoel, dat het wil toch ook zeggen dat je heel goed nou, bent... dat e mensen je waarderen en dat je mensen vertrouwen hebben in je? Ja, zeker. En ik, uh, um, ik, vind het ook heel erg, ik vond het bijvoorbeeld heel erg leuk om op het congres uh, te zijn... waarop de lijst dan ook wordt vastgesteld. Uh, dat er, er was gewoon geen geen wanklank over de lijst en dat heel veel mensen het gewoon echt te gek vinden en dat ik dat... Dat begrijp ik allemaal wel, maar dat snap ik ook en dat vind ik ook heel leuk voor jullie dat er geen wanklank was, maar zelf dat je niet dat je hart niet even overslaat van jezus nummer twee bij de sp, dat is niet vroeger had de sp maar twee zetels. Ja ja ja, dat was dat was Dus het is 90, toch wat? Ja. ja zeker. Nee, dat nee, ik, ik wil het niet marteliseren. Ik vind maar je het, doet een het wel eer. Nee, maar het, nou ja. Ik vertel je hoe het is gegaan. En natuurlijk ben ik trots, maar ik realiseer me ook... dat ik, uh, dat ik nog veel te doen heb. Dus het is... Je moet ook oppassen dat je er niet van naast je schoenen gaat lopen. Dat is denk ik het grootste risico wat je kan hebben. Nou, dan denk ik niet dat dat bij jou gaat gebeuren. Maar ik vind wel namelijk dat je mag genieten. Van ja, dingen die je overkomen en die je ja. voor elkaar krijgt. En ja. dan is dit nummer twee na Emiel Roemer. Zou je toch denken... Nou. Hier gaan we even een fles champagne op opentrekken. Nou, we, we hebben er een glaasje op gedronken, absoluut. Gelukkig. Maar het was wel mijn man die zei, dat moeten we even doen. En het is ook goed dat hij dat, dat, hij dat af en toe doet. Want ja, ik kan, wel, ik kan wel hard zijn. Ja, ik doe gewoon mijn werk goed. Uh, hup, naar het volgende debat. Uh, en uh, nee, oh, even van genieten. Dat heb je goed gedaan. En dat is wel goed dat er iemand is die dat maar daar af en toe op wijst. Want waar komt die hardheid vandaan voor jezelf? Nou ja, ook een besef dat je, dat je nog niet klaar bent. Er is nog zoveel te doen. Dus uh, laten we maar doorgaan. En ja, af en toe moet je ook uh, even kijken: van zo, hier staan we dan. Ja. Is het besef nu al doorgedrongen? Nou, de afgelopen tijd zeker wel, ja. ja dan proost ik het nu even op jouw tweede plaats. Of jij met een tonnetje, ik, of een ja. bitter lemon, en ik met een biertje. Um, ja, en we moeten natuurlijk ook even proosten. Uh, nou ja, moeten we proosten? Ik weet het eigenlijk niet. Het was natuurlijk toch wel een enorm spannende week voor de SP. Ja. want uh, Wat je al uh, aangaf in het begin. Zeker. Het is uh, moeilijk gegaan in, in het debat met Roemer. Dat is dan helemaal uitgemeten de ja. afgelopen ja. week. Uh, wientjes die inderdaad uh, jullie aanvielen bangmakerij uh, pleegde, volgens jou. De Telegraaf, die elke nou, dag volgens mij... Uh, ja, het is uh, de campagnekrant op het moment. Ja, ja. en uh, nou in de laatste peilingen zijn jullie teruggevallen... van de, de, de, de acht, van 38 zetels naar 27 ongeveer. Ja, naar, acht, naar, naar 30, maar goed, maar, ja. Uh, is er al paniek in de partij? Nee. Wij, uh, ik, ik, ik zeg, weet je, peilingen die stijgen, is natuurlijk prettig. Maar dan, ik heb altijd zoiets van, nou, laten we daar... Niet te veel. Uh, uh, nee, we hebben het nog niet. Oké, okay, laten we de peiling even zitten. Maar elke dag de Telegraaf openslaan en dan elke dag zoiets lezen. Doet dat iets met jou? Nou ja, ik, word er wel, ik raak daar wel geïrriteerd door. Dat kan ja? natuurlijk wel zo. Maar goed, vervolgens... Word je uh, dan kwaad? Uh, nou, nee. Uh, maar het, het is wel... Oh, het is zo laat. Weet je wel? Het is, uh, ik heb het regelmatig gehad met de Telegraaf... dat, dat ik... Uh, Iets had, zo gaat dat in de politiek. Je hebt een verhaal en dat wil je, uh, dat, dat wil je naar buiten. Brengen. Of je hebt een rapport, of je hebt een onderzoek, of een voorstel. En dan denk je toch, wat zou, wat zou een interessante krant medium zijn? En ik heb het al een paar keer gehad bij Telegraaf. dat nou De redacteur vindt het wel leuk, maar dat dan op de hoofdredactie wordt gezegd... nee, geen SP. Dus ik ga ook niet meer met dingen waarvan ik denk... nou, dat is interessant nieuws, juist ook voor Telegraaf... Ga ik niet meer, doe ik niet meer. Maar het is natuurlijk toch is, is de krant bekend. van Wakker Nederland. Ja. Dat zijn een miljoen mensen lezen ja. die krant. En er zitten natuurlijk ook veel van jullie... Uh, kiezers, denk ja. ik. Maar goed, in het verleden was uh, Partij van de Arbeid bij ze aan de beurt. Nu uh, zijn wij aan de beurt omdat we de grootste uh, uh, zijn waren in de peiling. Uh, ja, nou ja, dat, uh, dat hoort er ook bij. Ik vind wel heel goed uh, uh, dat er vervolgens wel een interview met Emiel dan ook inkomt. Hè? Dat ja. is toch nog een soort van hoor en wederhoor. Maar, daar dat stond op de, de kop was uh, ja. rommel met, uh, met roemer. Ja, ja, nou ja, ik vind het heel knap hoe de afgelopen week er is gezegd dat het heel slecht met ons gaat... terwijl we op een verdubbeling van het aantal zetels staan. Dat doet geen enkele partij ons na. Uh, en ja, dat... Maar goed, je krijgt veel over je heen. Absoluut. Dat doet toch ook niet. Nee, dat? maar kijk, weet je, er staat bijvoorbeeld een heel goed interview met Emiel twee weken geleden in het Financiële Dagblad. Hoe gaan wij om met de financiële crisis, de bankencrisis, de eurocrisis die er nu is? Heel relevant. En dan staan er vier woordjes in. Over My Dead Body. En daar gaat het dan een week over. Hm. Terwijl laten we het eens even hebben over wat er nog meer in stond. Over hoe je, uh, nou ja, ook uit de crisis kunt komen. Maar Want, die Over My Dead Body heeft ook weer heel veel zetels naar jullie toegezogen. Toe dat weet ik niet per, per se. Maar kijk, en dat vind ik, dat vind ik wel verwonderlijk. Hè. Dat, dat, ja, dat toch het, af en toe dat kudde gedrag uh, ja, in de media. Uh, hij heeft de media het weer gedaan. Nee, ja, je mag niks zeggen over de media. Maar oh, de media zegt ook dat het heel veel over ons. Je mag soms, van, soms mag je er wel iets over zeggen. Je mag van mij alles zeggen wat jij wil. <lacht> Fijn. Heb je iets over de media? Nee, nee, nee, nee hoor, er zijn, ook vind... hele, er zijn ook hele aardige journalisten. Nee, nee, nee, vind jij even ja, ons uh, kudde gedrag vertonen? Nee, nou, ja, nou, als je kijkt naar de journaals... Ik vind dat er vaak weinig, uh, uh, uh, de duiding van nieuws... Ik vind dat soms, dat, dat, dat, dat zeer elkaar ja, een beetje naduiden is. Ja. Ja. Ja, nou ja, dat kan. Je kan, ook, ik, je, kan ook afgeslouw... als je kan ook als politicus zeggen... als je zo'n knevelen van de brinken debat uh, voor je krijgt. En, uh, nou, het begint al met uh, iemand die uh, aan de deur staat... en een soort rugrupt en ja. een om ja. een vraagje stelt. En dan krijg je in de studio ook nog een vraag. En dan uh, krijg je een filmpje en dan en moet je daarop antwoorden. Je kan ook minuten. zeggen, bekijk het even lekker. Ik ga hier vandoor. En dan zeg je dat live op tv. En dan zeg je, ja. jongens, uh, uh, je kan me bellen als het uh, uh, iets inhoudelijker ja. wordt. Ja. Dat kan je ook doen. Dat kan ook, zeker, zeker. Alleen dat is natuurlijk altijd het duivelse dilemma. Er niet zijn is ook niet... Ja, is, is ook Ik niet zeg uh... wel dat je moet gaan, maar op een gegeven moment ja. moet je zeggen... Nou, tot hier en niet verder. Ja. Nou ja, goed, uh... Straks, uh, straks zit uh, een Roemer bij Kassa... en dan moet hij de, de, de rookworstentest uh, mee gaan doen... Nou ja, goed, er uh, is uh, eerder dus ook bij die campagneteams gezegd... van laten we ons niet uh, helemaal over de kling jagen ja, maar, en niet te vroeg beginnen. En dan gaan... komt daar weer heel veel kritiek op en... van... Uh, jullie beginnen te laat nou met ja. de debatten. Ja. Nee, maar het is, ik, ik snap best dat, er, uh, dat je wat de media wat kan verwijten... maar het is ook wat jullie zelf aangeven. Absoluut, maar absoluut. Ik, ik is heb Roemer hier ook wisselwerk. uitgenodigd. Roemer had hier een uur kunnen vertellen. Hij ja. had alles van de afgelopen week bij kunnen stellen. Ja. Het is geen spannend debat of zo. Gewoon een open en eerlijk gesprek. Roemer kwam niet, jij kwam gelukkig wel. Je moet wij bij mij doen, ja. Nee, nee. Ik vind dat heel fijn, ja. maar snap je, het is, dus, dus, er zijn wel kansen. Ja, nee, zeker. Maar weet je, het, het is ook heel snel dat je ook krijgt de media de schuld. Nee, het is een, re het is een relevant gegeven waar wij veel mee hebben. Ja. Uh, maar af en toe verbaas ik me daarover. Dat ja. mag natuurlijk wel. Dat mag, maar goed, nou. je, moet, je moet ook bij jezelf blijven. Tuurlijk. Um, uh, dat was over afgelopen week. Uh, jouw grote thema is natuurlijk zorg. En zorg is ook wel een van de grote verkiezingsthema's... naast, mm -hmm. naast bijvoorbeeld Europa en liegen of niet liegen. Ja, dat um, En nu heb ik veel gelezen over uh, marktwerking... Geen marktwerking, de AWBZ, uh, verhoging van het eigen risico, uh, dat soort zaken. Maar ik heb eigenlijk maar één vraag. Want uh, het CBS heeft uh, berekend dat we in 2011 90 miljard uitgeven aan zorg en welzijn. Ja, dus ja dat zit ook in de opvang bij. Ja, dat is alles. Hè? En dat aanvullende is, zorgverzekering. Ja, ik, ik neem ja. het gewoon helemaal ja. 90 ja. miljard, prima. Maar dat is in 2040 is dat 180 miljard. 2040, dus dat is over 27 jaar. Dan ben jij dus uh, 60. Ja. Hoe gaan we dat betalen? Het is de vraag of dat gebeurt. Het is een verwachting. Um, zit in die 90... nee, maar laten we hier gewoon van uitgaan. Nee, Misschien zitten ze dit... er 10% naast. Nee, maar Er is... zit in die 90 miljard bijvoorbeeld ook uh, 12, 13 miljard aan aanvullende verzekering. Het zou goed kunnen dat dat veel minder wordt omdat mensen het niet meer kunnen betalen. Maar we hebben het hier. Oké, okay. laat ik het nog even uh, duidelijk De, nee, de zorgbegroting is, een, het is 63 miljard. Ja, oké. Okay. ik geld, heb het hier he? over zorg en welzijn, want ik vind dat allebei belangrijk. Ja. Dat moet je samen kind, nemen. Maar kinderopvang staat bijvoorbeeld op de begroting... dat is heel technisch, maar dat staat weer bij sociale zaken. Dus in, daar ga ik dan weer niet over. Maar... In ieder geval, het wat, nu, wat ik zorg en welzijn vind... Wat ik, wat, wat, wat, want ja, ja hoe, hoe beter het welzijn is, hoe minder zorg je nodig absoluut, hebt. Hè? Dus dat heb ik even samengepakt. Uh, ja. Dat is nu 90 miljard. En in 2040, dus over 27 jaar slechts, is het 180 miljard. Dat is een verdubbeling. Ja. Hoe gaan we dat betalen? Nou, um... De vraag is dus of die verdubbeling... Het is ongewijzigd beleid. En uh, wij stellen wel beleidswijzigingen voor. Bijvoorbeeld die marktwerking. Die leidt echt tot een stijging uh, van het aantal verrichtingen wat artsen doen. Um, daar zeggen wij van dat zou je niet meer moeten doen. Thuiszorg zou je beschikbaar moeten maken per wijk. Uh -huh. En niet meer al die thuiszorgorganisaties met hun eigen autootjes in alle wijken. Dus daar ook de marktwerking eruit halen. Ik denk dat als die zorgkosten zo stijgen... dat er maar één conclusie... Is. En dat is met elkaar opbrengen en dan inkomensafhankelijk. Want anders zeg je... Oké, okay, we be betalen bepaalde medicijnen niet meer. Of de thuiszorg niet meer, huishoudelijke verzorging bijvoorbeeld. Hè. Uh, of we betalen een scootmobiel niet meer. Of we betalen de kinderopvang niet hmm. meer. Dat betekent dat mensen het zelf moeten gaan betalen. Dat ja. betekent niet dat de kosten er niet meer zijn. Maar dat betekent dat mensen het zelf moeten betalen. En dat zit ook al in die 90 miljard. Er zit die 12 miljard tot 13 miljard in die geen zorgbegroting is. Want dat is aanvullende verzekering. Dat gaat allemaal gewoon naar die zorgverzekeraars. Het is niet een kwestie... Of we het moeten betalen. Nee, hoe gaan we het betalen? Ja, en hoe is, dat is, dat is gaan we zorgen... Vragen? Nou ja, inkomensafhankelijk. Dus dat en betekent zorgen, dat wij zorgen? gewoon... Oké, okay, het, het is nu een verdubbeling. Dus het moet 90 miljard bijkomen. Nou, laten we, laten we schappelijk zijn. Zeg dat het maar 60 miljard wordt. Dat betekent dus dat wij met onze belasting... 60 miljard extra moeten gaan ophoesten om dit te betalen. Nou ja. Dan moet je nogal wat extra belasting heffen. Um, kijk... De zorgkosten zullen stijgen. Hè. Ik vind het heel lastig om het over die 90 miljard te hebben, omdat ik al zei, er zitten heel veel privaat gefinancierde dingen bij, waar wij dus niet over gaan. Pakken we pure zorg. Nou, 60 miljard? Ja, 63 miljard. Dat is premie. Dat is nu al, hè, via de premies betaald. Mensen die niet mee kunnen doen, die nu dus de zorgverzekeraar bellen om een betalingsregeling... Uh, die hebben nu een probleem. Die hebben namelijk nu het probleem van een te hoge premie. Dat kunnen we nu oplossen door een inkomensafhankelijke premie te heffen. En als dan in de toekomst de zorgkosten stijgen, wat ze zullen doen... Ook als we echt alle verspilling eruit halen, de bureaucratie eruit halen. Uh, hergebruik van, van, van scootmobiele rollators. Niet meer weggooien van medicijnen. Het gaat stijgen allemaal op, door de vergrijzing het, en omdat we meer kunnen. Precies. Dus het zal stijgen de komende jaren. Het zal ook jaren. explosief stijgen. Nou ja, wij stellen voor om dus die marktwerking te stoppen. en de, de stijging te budgetteren op ongeveer 2,5% per jaar. Dat doet de minister overigens nu ook. Um, en als je dat doet dan kun je wel degelijk dus ook de groei in de klauwen houden. Die de vrije sector die er was van de marktwerking... daar zag je dat de groei zeven tot... 10% was de afgelopen jaren. Ja, dat kunnen we niet bijhouden. Dan kom je tot die schrikbarende cijfers van een verdubbeling. Maar kunnen maar wij wel je... een groei van 2,5% jaarlijks... en dat uh, de, de hele uh, vergrijzing toe, kunnen we dat wel betalen, denk je? Nou ja... Uh, dat gaat ook hard, hoor. Dat gaat ook heel hard, absoluut. En zeker als het bruto binnenlands product daalt. Ja. Want dat is natuurlijk de, de afgelopen jaar In 1972 gaven we... 8% van ons bruto. Ja, dit wordt technisch voor mensen. Het is, maar ook, het is, het is al het is kwart voor één. Ja, maar, uh, het is, het is in... maar maak jij je zorgen? Denk je dat we in 2040 uh, dat we nog aan de goede kant zitten? Um, ik maak me eigenlijk omdat ik denk: als we, je kunt zeggen: we halen dingen eruit, voor ze voorstellen bij andere partijen op dit moment, betaal dat maar zelf of een hoog eigen risico. Daarmee demp je de zorgkosten niet. Daarmee worden ze alleen anders betaald. Nee. Dus je kunt wel zeggen, oh, we zuinige 5 miljard op zorg... en daardoor is de premie lager. Nee, daardoor betalen mensen zelf meer. Nee. En dat is dus ook al die 90 miljard. Zo heel veel eigen betalingen zitten erin. Dus het gaat niet... En wij zeggen dan, oké, okay, accepteer die stijging... maar los bureaucratie, verspilling, eh, topsalaris... een hele rimbam op. En dan moet je het inkomensafhankelijk doen... zodat iedereen mee kan komen. En ja, dat, dat is volgens ons een betere oplossing dan rekening door te schuiven. Want we zien nu al dat mensen nu problemen hebben met de premie betalen. Honderden mensen melden zich dagelijks bij zorgverzekeraars voor betalingsregelingen. En straks met een hoger eigen risico wordt het alleen nog maar erger. Ja. Kijk, en maar kijk, we hebben het door laten rekenen. Iedereen is naar dat planbureau gegaan. En dat planbureau zegt. de plannen van de SP kunnen. En de, de SP is ook, houdt ook rekening en is klaar voor de vergrijzing. En dat betekent, hè, ze zeggen bijvoorbeeld... omdat wij zorgen dat de inkomensverschillen kleiner worden... mensen met een hoger inkomen meer belasting betalen, meer premie betalen... zullen mensen niet meer fulltime werken. Nee. Nou ja, maar is kijk, dat een als probleem kijken, in Jij bent 40? jong, BNN-mensen uh, zijn jong, uh, die hebben straks te maken... Uh, die werken nu al, als ze bij ons in vaste dienst zijn... één dag per week voor hun pensioen. Ja? Ja, omdat ja. de pensioenkosten enorm gestegen zijn. Ja. Het is ook maar de vraag of ze dat krijgen. Straks moeten ze ook nog uh, een dag, misschien wel twee dagen, werken om de zorgkosten te betalen. Het wordt wel ja, heel veel. Er komt uh, voor onze jonge generatie met veel minder zijn. Ja, maar en die moeten de kan. grijzing ja, maar uh... het, het kan. Het, het, het, het, het Planbureau heeft het bekeken. Het is gewoon een uitdrukkelijke keus. Delen we het met elkaar of laten we mensen het zelf betalen? Kijk, en dat is wel het mooie van 12 september. Er liggen gewoon hele scherpe keuzes voor. Uh, zeg je, betaal het zelf maar. Dat betekent ook voor die jongeren die misschien nu werkt en die. Die dan ziek wordt, een hele hoge rekening die je maar moet kunnen betalen. En dat betekent... Kijk, ik vind het mooie, ik ben opgegroeid, ik heb een prettige jeugd gehad. Dat was natuurlijk omdat mijn ouders, het was een fijn gezin. Maar ik had goed onderwijs, schoolzwemmen, sporten in de buurt, noem allemaal maar op. Daar werd voor mij op dat moment door werkende mensen betaald. Nu werk ik, betaal ik voor de jeugd en betaal ik voor de ouderen. Die intergenerationele solidariteit, zoals dat heet... vind ik een heel mooi stelsel. En dan moet je niet de generaties tegen elkaar op gaan zetten... want we kunnen het betalen. Het Centraal Planbureau zegt ook het kan. Alleen het is een keus om het op deze manier op te lossen. Kijk, en ik vind het heel erg dat reuma-patiënten op dit moment hun rekeningen eigenlijk niet meer kunnen betalen omdat de premie hoog is, omdat ze met het eigen risico geconfronteerd worden, en dat ze bijvoorbeeld ook geen fysiotherapie meer vergoed krijgen. Die mensen die ja, verdwijnen ja, achter dat, de geraniums, ja, en dat vind, dat, ik, ik. dat vind ik dus nee, ook een keus uh, die ik niet graag maak. Nee, dat snap ik, maar ik vind ook, uh, als ik kijk naar onze uh, jonge generatie, onze jonge doelgroep, nou, die hebben verschrikkelijk veel moeite om uh, in te stappen bij hypotheken, die hebben straks ja, ook geen, uh, geen pensioen meer als het zo doorgaat, die weten al lang dat ze tot uh, 67, 68 moeten doorwerken, dat 65 niet haalbaar is, dat weten ze allemaal. Ja. Dus uh, uh, ik vind wel, natuurlijk is er een, een oudere generatie waarvoor we moeten zorgen. Maar we moeten zeker niet de jeugd uit het oog verliezen. Nee, die... maar dat doen we ook niet. Dat doen we ook niet. Kijk, wij doen bijvoorbeeld juist voor mensen die net op de, op de arbeidsmarkt komen. Zeg, stellen wij voor om niet meer eindeloos in die tijdelijke contracten te zitten. Ik heb vrienden die 33, 35 zijn en die nog nooit een vast contract hebben gehad. Die hebben leuke banen, maar iedere keer weten ze na de derde verlenging lig ik eruit. Die weten gewoon een half jaar van tevoren, nou, ik krijg hem niet vast. En dat zijn gewoon. Het zijn, zijn echt mooie banen. En die hebben nog nooit een vast contract gehad. Daarvan zeggen wij, ja, dat willen we ook graag oplossen. Dat is voor de jeugd nu zeker ook een oplossing. En uh, ik ben er niet van overtuigd dat de jongeren nu, dertigers nu, uh, dat die ook gebaat zijn bij het uithollen van bijvoorbeeld zorgvoorzieningen. Er komt een dag dat je ook daar aanspraken op nee, maakt. Maar ik denk gewoon dat er gewoon rigoureuze keuzes gemaakt moeten worden... Ja, om en het is dus een hele rigoureuze keuze... om in de toekomst uh, uh, alles betaalbaar te houden, voor ja. jong en voor oud. Maar het is dus een hele rigoureuze keuze dat wij zeggen... dat betalen we dus door de inkomensverschillen fors te verkleinen. Meer belasting. Voor mensen die een hoog inkomen hebben. Nou, ja. daar heb jij een schitterende plaat bij uitgekozen. Overbelasting. Nee, ja, nee, gewoon in ieder geval om de generaties ja. bij elkaar te houden. Ja, absoluut. Zeg maar wat je wil draaien. Uh, ik wil van de Beatles. Ja, dat is mijn favoriete <laughs> band. Uh, come Together. Nou, gaan we nu naar luisteren. Schitterend. Dan zet ik de koptelefoon Dat zou ik wat? doen. Come together van, uh, van de Beatles ja. voor Renske Leijten, de nummer twee van de SP. Schitterende plaat. Zeker. En dat bracht mij op een stukje in het uh, parool van vandaag. Uh, dat uh, ja, geschreven uh, uh, in, in, het, in het kateren de klapstoel. Uh, Mona Keizer, oh. ook de nummer twee van ja. het CDA. Ja. Uh, die zegt iets over de SP. Oh, kijk. De SP. Nou, zij zegt de oplossing moet uit het midden komen. Als je hun, dus dat zijn jullie, als je hun verkiezingsprogramma leest... zie je dat er elke, twee, eh, elke tweede pagina een nieuwe overheidsinstantie... of een nieuwe regel wordt ingevoerd. Terwijl we weten dat dat niet werkt. Het communisme is mislukt. Dat hebben we gezien in de voormalige Sovjet-Unie. Nou, nu heb ik gelezen dat jij al uh, op de middelbare school of op de laag school graag uh, uh, spreekbeurten gaf uh, over Marx en Engels. Dus... Ja, dus, toen was ik een jaar of 16 hoor. Nou, goed. Kijk, dus dit moet jou echt worden. Dit, dit, dit, moet, dit moet jou uh, blij maken. Nou, ik heb al veel gedebatteerd met mevrouw Keizer. En uh, ze weet een hoop van onze partij, maar volgens mij is ze slecht geïnformeerd. Uh, en uh, dit is uh, weer zoiets waarvan ik denk. Nou, ga het maar lezen. Uh, wij, wij, wij stellen bijvoorbeeld ook heel veel regels schaffen we af. En ik ben heel erg uh, voor dat mensen zelf iets doen voor het maatschappelijk middenveld... Uh, maar wel met een garantie dat je niet in de steek wordt gelaten. En dat is een groot verschil tussen de SP en de CDA. Maar uh, het gaat hier over het communisme. Hoe ja, maar komt het, het, het, dat kul. het is gewoon maar het echt? Het blijft elke keer aan jullie kleven. Ja, maar wij zijn in de jaren tachtig, ik was daar zelf niet bij. Hè? Maar goed, uh, daar heb ik me wel in verdiept. Hoe zit het dan nou met die partijgeschiedenis van mij? In de jaren tachtig hebben de, de, de, de mensen toen gezegd... we moeten echt af van die ballast. We gaan onze eigen ideologie maken. Daar hebben ze twaalf jaar de tijd voor genomen, omdat in de partij met mensen. Dat is ons beginselprogramma, dat heet Heel de Mens. Daar zit niks van communisme in. Maar wat vind je dan van dat het hier weer wordt aangehaald? Mevrouw jij als... Keizer is zeer slecht geïnformeerd. En als ze dat soort vooroordelen heeft, uh, nou ja, dan, dan zou ik het CDA aanraden om mevrouw Keizer als nummer twee van het CDA wat beter te informeren over onze partij en onze positie. Echt waar. Maar ik merk het in alle debatten, hoor. in iedere tweede zin valt zij ons aan. Ja, ga gewoon uit van je eigen verhaal. Dat vind ik echt, dat is verkiezingstijd. Je bent echt uh, kwaad, hè? Nou, ik vind dit soort dingen niet leuk, nee. Ik zie het gewoon aan ja. je. Kijk, en, uh, je, je verwacht het van de Telegraaf, maar ik vind het gewoon, uh, gewoon kwalijk. Het is met opzet. Ja. En uh, nou ja, ik weet je, ik, ik nodig luisteraars gewoon uit. Zoek zoeken ons beginsprogramma op, heel de mens. Lees dat eens. En wijs dan maar eens aan hoe zo dat communistisch zou zijn. Hm. En overigens... Uh, nou ja, laat ik me erover ophouden. En overigens? Nee, laat ik hem erover overhouden. Nee, erover. nee, overigens? Nee, laat ik hem erover ophouden. Nee. Nee, ja, Nee. Het is, uh, ik vind het heel jammer dat mevrouw Keizer... Uh, zich zo afzet tegen ons. Want ik had echt het idee dat het CDA een omslag aan het maken was. Dat ze afgingen van de koers verhagen en dat ze wat meer op de koers van bijvoorbeeld Hannie van Leeuwen zouden gaan zitten. Zeker ook op de zorg. Maar als ze zo'n afstand neemt van ons... dan laten ze eigenlijk al zien, nou, we willen alleen met de VVD straks. En dan heb je dus niet een nieuw CDA. En dat vind ik wel jammer. Ja, want ik had vorige week dus uh, Haarsma Buma... en die had het over de nieuwe moraal. Past dit daarin? Dat jullie nou, zwart worden niet. gemaakt? Lijkt me niet. Heb je nog een boodschap? Uh, wil je nog een sneer teruggeven aan uh, Mona Keizer? Nee hoor. Nee. Uh, we hebben nog twee minuten veertig. Ja, we hadden het natuurlijk al even over die uh, iets in de, in de peilingen gezakt. Uh, het kan heel goed zijn dat er morgen weer door Maurice de Hond wordt gepeld en dat jullie dan plotseling de derde partij zijn. Dus dat, uh, dat de kunnen. Partij van de Arbeid jullie voorbij is gegaan. Ja. Wordt het dan moeilijk voor jullie om uh, te gaan regeren? Dat jullie weer buitenspel komen te staan? Nou ja, het is, ik denk dat het wel heel goed is als de Partij van de Arbeid aangeeft dat ze echt over links wil en links uit de crisis wil halen. Kijk, Rutte heeft al gezegd... als de Partij van de Arbeid kiest voor de SP... dan ga ik niet meedoen. Dat is een forse uitspraak. En als de Partij van de Arbeid nu aangeeft... nou, dan staat de SP buitenspel... dan kan ze dat maar beter voor de verkiezingen zeggen... want dat is het voor de mensen duidelijk. Uh, en ik denk ook echt dat dat nodig is. Uh, wij willen echt linksom... en wij zijn heel reëel... dan hebben we de Partij van de Arbeid gewoon nodig. Uh, maar dan kunnen we een sterk linksfront uh, vormen. Is de en... kans groot dat jullie buitenspel staan? 13 september zit iedereen even hard aan tafel of niet. Maar ik denk, als ik naar het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid kijk... en ze willen dat realiseren, of een deel daarvan... dan hebben ze ons wel nodig. En als ze ons nu eigenlijk al buiten boord hangen... Uh, ja, dan is hun verkiezingsprogramma al niks meer waard. Want dan gaan ze het met de Partij van de Arbeid en het CDA echt niet binnenhalen. En word jij dan minister van Volksgezondheid? Dat weet je niet, dat ligt in de toekomst. Maar zoals ik dat dan zeg, ik deins er niet voor terug. <lacht> heb je dit thuis geoefend? Nee, maar ik heb de vraag al zo vaak gehad. Kijk, en ik vind echt, het gaat om 12 september eerst gewoon de kiezer aan het woord. En dan moeten we gaan formeren. Dan moet er een goed onderhandelingsresultaat liggen. Zeker op zorg. En dan maakt het niet te veel uit als daar een SP'er komt, wie er komt. Kijk, iemand in de Kamer die de boel controleert, is ook heel erg belangrijk. Maar uh, ja... Het is ook niet iets wat ik uitsluit. Uh, en wat doe je morgen? Morgen moet ik naar jullie concurrenten of collega's bij Radio 10 Gold. Oh, de media. De media. Te gek. Ja, plaatjes draaien. Oh, alleen ze, plaatjes draaien ja, of ook inhoud? Ook een beetje inhoud, ja zeker. En uh, s'avonds hebben we een debat met uh, uh, vrouwen uh, in Brabant over... Uh, het, het heet het Grote Brabant-debat in Tilburg in 013... Dus uh, dan kom ik ook mevrouw Keijzer weer tegen. En Jetta Kleinsma. En uh, sla, vaak. Uh, sla je dan even op de bek nee, uh, met hoor. deze term? Nee? nee hoor. beter gewoon toch een braaf meisje? Nice ik zal ever. haar ons beginselprogramma geven. Renske Leijten, de nummer 2 van de SP. Mag ik jou buitengewoon bedanken voor deze uh, avond in de overnachting. Uh, wij gaan zometeen allemaal luisteren naar Lust met Zaraida. and <laughs>